9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u meer over alweer een nederlaag... voor de Franse president Hollande. En de rechter doet uitspraak in de zaak van de grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Over twintig jaar is kanker in 90% van de gevallen niet meer dodelijk. De ziekte is dan te genezen of is een chronische ziekte geworden. Dat denkt het Nederlands Kankerinstituut Antonie van Leeuwenhoek.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 Deurwaarders hebben extreem veel moeite om schulden te innen. Ruim de helft van de dossiers van gerechtsdeurwaarders wordt gesloten... omdat het niet lukt om verhaal te halen bij de wanbetalers, meldt Dagblad de Stentor. Bij die mensen is volgens de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders niets meer te halen... omdat door andere partijen al beslag is gelegd op loon of uitkering. Daarbij gaat het onder meer onder belastingdienst en zorgverzekeraars. De Britse veiligheidsdiensten hebben leden van de G20 afgeluisterd... tijdens twee toppen in Groot-Brittannië in 2009. Dat meldt de krant The Guardian op basis van geheime documenten... die de krant kreeg van klokkenluider Edward Snowden. Van politici uit diverse landen werden computers gehackt... en telefoongesprekken afgeluisterd in opdracht van de Britse regering... zegt correspondent Arjen van der Horst. De toenmalige Britse premier Gordon Brown was de gastheer van de 2 G20... had er zijn reputatie opgevestigd. Dit zou en moest...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 konden komen dat dat hermetische afwas gesloten en vanaf dat moment is het eigenlijk een voortdurend slagveld geweest aan de randen van het plein en de politie hield de demonstranten tegen. daarbij werd opnieuw traangas en waterkanonnen ingezet. twee vakbonden hebben voor vandaag een nationale staking afgekondigd naar aanleiding van het harde optreden van de politie tegen demonstranten. Het Nederlandse milieubeleid hobbelt op veel terreinen achteraan. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport. Zo wordt de biomassa gestookt in oude kolencentrales om aan milieudoelstellingen te voldoen in 2020. Terwijl niet wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energieopwekking op de langere termijn. Als Nederland de achterstand op omliggende landen goed wil maken... moet er worden geïnvesteerd in milieubesparende techniek. Dat geld zou volgens het planbureau moeten komen uit een speciaal fonds... gevuld met aardgasbaten. En dan nog het weer. Zon, maar wel steeds meer bewolking en later kans op wat regen. Het wordt 21 graden in het noorden en 29 of 30 in het zuidoosten. Morgen zon en 24 tot 34 graden informatie bij de AMWW. John Bakker, wordt het al wat minder? Ja, het wordt wat minder hoor. Een kleine 70 kilometer nog. Maar nog wel twee opvallende zaken. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Noodorp. Vier kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En helemaal dicht is de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. De weg is bij ochtend helemaal afgesloten na een ongeluk. Verkeer vanuit Nijmegen naar Rotterdam kan dan ook beter gaan omrijden. Vanaf knooppunt Valburg via Arnhem en Utrecht...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 De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Deze verdachten hebben allemaal geweldshandeling gepleegd. En dan zijn ze allemaal verantwoordelijk voor het letsel wat hij is opgelopen. En ze krijgen van de rechter te horen hoe hij daarover oordeelt. We kijken zo alvast vooruit naar de uitspraak. En we pinnen jaarlijks voor meer dan 60 miljard euro. Maar pinnen kan nog niet overal. En dat is geen goede zaak, vindt de stichting Bevorderen Efficiënt Betalen. Vijf procent van de winkels namelijk hebben nog geen pinautomaten. Dat is toch 1 op de twintig. Het zijn cijfers uit een rapport van deze stichting. En vanochtend wordt dat gepubliceerd. En Mirjam Osten is van de stichting. En ze vertelt in welke winkels er nog altijd niet gepind kan worden.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 Nee, het is niet te duur. Natuurlijk is er een, uh, een aanschafprijs van een betaalautomaat, maar naarmate er meer opgepind wordt, wordt uh, worden de kosten van dat pinnen steeds voordeliger voor die ondernemers. Dus ze moeten eventjes uh, door de beginfase heen van uh, investeren, maar daarna is uh, pinnen gewoon goedkoper dan contant betalen. En is het onderzocht of die, die winkels daar dan ook een nadeel van hebben dat daar niet gepind kan worden? Zijn ze bijvoorbeeld doelwit van dieven?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 Uh, als je heel duidelijk maakt uh, op de, uh, aan de buitenkant van je zaak al wat de betaalmiddelen zijn, dan uh, mag je betaalmiddelen aanbieden die, uh, die jij wilt. De klant kan ervoor kiezen om naar een andere zaak te gaan. Al oh, dus Mirjam Osten van de stichting Bevorderen Efficiënt Betalen. De acht verdachten in de zaak rond de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuis horen vanmiddag of... En welke straffen ze krijgen. Nieuwehuizen werd zwaar mishandeld na een wedstrijd van het elftal van zijn zoon, buitenboys B3 en B1 van Nieuw Sloten, dat de tegenstander was. Verslaggever Paul Sanders Vochtenzaak. Hij is hier, Paul. Goedemorgen. Goedemorgen. De eisen die uh, nu voorliggen, kun je ze nog even op een rijtje zetten? Ja, er zijn inderdaad, uh, zoals je al zegt, acht verdachten... Uh, zeven minderjarigen en één volwassene... en die uh, hebben eigenlijk verschillende uh, uh, straffen tegen zich horen eisen. Het gaat om vijf, vijf verdachten hebben twee jaar jeugddetentie tegen zich horen eisen... en dan heb je één verdachte die heeft één jaar jeugddetentie... Eén eh, jongere, 30 dagen. En dan uiteindelijk de volwassene. Dat is eigenlijk de meest forse straf. Die heeft zes jaar tegen zich hoge eisen. En het is allemaal vanwege het medeplegen van doodslag. Dat is wat hen ten laste is gelegd. Nou, je hebt het proces gevolgd. Je was nou. ook bij de zittingen. Um, in hoeverre hebben de verdachten nou betrokkenheid toegegeven? Nou, eigenlijk heeft er maar één verdachte heeft gezegd... ja, ik heb iets gedaan. Hij heeft gezegd, ik heb uh, Richard Nieuwenhuizen die dag, 2 december... heb ik hem geschopt, maar niet tegen zijn hoofd, uh, tegen zijn schouder. En eigenlijk alle andere verdachten hebben gezegd... nou, ik heb er niets mee te maken, ik heb niets gezegd, ik weet niet wie er geschopt heeft. Goed, er zijn een heleboel getuigenissen die hebben gezegd oké, okay, ze waren allemaal op het veld, ze waren allemaal bij de mishandeling betrokken, maar men zegt eigenlijk, uh, ja, ik heb niets gezien, niets gedaan, ik heb hem niet geschopt. Nou ja, goed, en dat is natuurlijk nu aan de rechter, die, hebben, die heeft daar de afgelopen weken voor gebruikt om het uit te zoeken, van ja, uh, waren ze er nu wel of niet bij betrokken? Ze waren wel allemaal op het veld, dat is zeker, maar wie heeft wat gedaan, dat was het moeilijke in deze zaak. Ja, en de rechter heeft natuurlijk bewijs nodig, en hoe lastig is dat voor het Overbouw ministerie, want uh, als de Verdachten niets zeggen daarover. En ze hebben ook niet echt goede aanwijzingen. Er is met foto's gegogeld. Er zijn ja. allerlei juridische um, uh, uh, methodes in de strijd geworpen, hoe lastig is het. Nou, wat het moeilijke natuurlijk is, is dat er een heleboel mensen eigenlijk getuigen waren van de mishandelingen. Er waren uh, omstanders, familieleden die gewoon naar het voetbal kwamen kijken, die hebben allemaal wel iets gezien. Maar die getuigenissen, die, ja, die spreken zich allemaal toch wel een beetje tegen. De een zegt dat die heeft geschopt, de ander zegt dat die heeft geschopt. En dan heb je als rechter ja, de hulp, om het zo maar even te zeggen, nodig van de verdachte, Die dan eventueel zelf zeggen van nou, ik stond daar en daar. Maar goed, zij hebben eigenlijk tijdens de zitting heel weinig gezegd. Um, ja, hebben zich heel vaak op hun verschoningsrecht uh, beroepen. Dat is dan hè, dat je niets hoeft te zeggen. Dus dat is, dat is, dat is er al heel moeilijk aan. Um, en dan natuurlijk de advocaten, die hebben ook hun verdediging gevoerd. De, de advocaten zijn, hebben zich op twee dingen eigenlijk gericht. Richt. Het eerste is dat zij denken dat Richard Nieuwenhuizen niet is overleden aan de mishandeling... maar aan een bepaalde aderaandoening... waardoor een, een bloedvat zomaar in één keer spontaan kan scheuren. Dat was al zwak, hè? Ze dat zei, was al zwak, nou. ja. En de tweede is, ja, de, de, de, het Openbaar Ministerie heeft gezegd... oké, okay, wij gooien alle verdachten op één hoop. We zeggen, oké, okay, jullie zijn allemaal verantwoordelijk... voor de mishandeling van Richard Nieuwenhuizen. Dus ook allemaal verantwoordelijk voor zijn dood. En daarvan hebben de advocaten de afgelopen week gezegd... ja, dat kan niet. Je moet als Openbaar Ministerie aantonen... wie nou de uiteindelijk dodelijke trap heeft uitgedeeld... Nou, en nu is het aan de rechter waar hij uh, in meegaat. Gaat hij mee in de lezing van het Openbaar Ministerie of gaat hij mee in de lezing van uh, de verdediging? Ja, en dan zal hij dan zijn straffen daarop uh, uh, afstemmen. Ja, maar als ik jou zo hoor, is het niet ondenkbaar dat ze vanmiddag naar huis gaan? Ik vind het heel moeilijk. Het, sowieso, als er uh, straffen worden uitgesproken, dan is de kans eventueel aanwezig dat ze al... Na de uitspraak naar huis mogen. Want in Nederland zit je twee delen van je straf uit. Uh, als je een jaar jeugddetentie krijgt, ja, dan, ze zitten ze al vrij lang in, in, in voorarrest. Dus ja. het kan zomaar zijn dat ze al vrijkomen. Maar goed, dat is echt koffiedik kijken. Vind ik heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Goed. Hoe laat is de uitspraak? Kwart over één. Horen we meer van jou? Paul Sanders gaat dat volgen bij de rechter. Dus die uitspraak doet vandaag. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1 Journal. Maar eens kijken. In Brabant, daar is Myno Remmers de hele ochtend al in de natuur. Je kunt je iets vervelenders voorstellen. Maar met de daar in Brabant gaat het niet zo goed, Myno. Nee, het is een tegenspraak met elkaar. Want waar we staan, het is prachtig. De absolute schitterend hier. Net ook wandelaars gesproken, die kwamen nog een foto maken. Hadden ons op de radio gehoord. Ja, het ziet er ook mooi uit. Maar ondertussen is het code rood. Hoogste alarmfase, want ja, hier zien we het, hè? ja. Er staat zelfs een boom hier al in, hè? dus een Amerikaanse eik. Kijk je iets verder, zie je wilgen staan, lis. En dat stukje water, dat begint zo langzaam te sluiten... en dan heb je hier dan een hele brede lijn. Het groeit exponentieel ook? Ja, absoluut. Als het eenmaal vol begint te groeien, gaat het steeds harder? Dat gaat steeds harder. Hè? Aan de overkant zie je de wilgen naar deze kant komen. Hier, dit stukje wordt zo afgesloten. Je vraagt je altijd af waar maar nou net een vliegtuig overkomt... als je in de uitzending bent. Maar goed. Ja, uh, er gaat wat aan gebeuren. De provincie trekt... Uh, veel geld uit om een deel van die vennen af te gaan schrapen. Dan komt er een aannemer, een kraan, en die gaat die drap eruit scheppen... zodat de vennen weer geresta... je noemt het restaureren, restaureren. baggeren, restaureren. Nee, nee, niet baggeren, want dat vind ik een vervelend woord daarvoor. Ja, die worden gerestaureerd. We hadden hier vanochtend uh, Johan van der Hout. Hij is uh, gereputeerde van de provincie Brabant. Want ja, er is wel een behoorlijke slok geld voor nodig. Ja, absoluut. Er zijn uh, veel vennen in Brabant. De meeste vennen van Nederland liggen hier en een groot deel daarvan is uh, onderhevig aan verdroging en verzuring. Hoe is de provincie erachter gekomen dat het zo slecht was dat mm -hmm. afgelopen week code rood werd gegeven? Er is een heel onderzoek geweest. Hè? Ja, dat is een heel onderzoek uh, geweest. Naar aanleiding van signalen van de beheerders, van natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, die dit uh, signaleerden. We hebben een onderzoek ingesteld naar over hoeveel vennen het gaat en hoe erg uh, de situatie is. Daar is een rapport van uitgekomen en naar aanleiding daarvan hebben we. En daar denk, schrokken jullie van? Ja, dat was gek. Dat was inderdaad code rood uh, voor ons. Vandaar meer geld. Ja, dus geld om um, ja, die drap, die blubber uit die vennen te scheppen. Heel voorzichtig. Aan de andere kant moet er natuurlijk wat gebeuren met. Die discussie loopt hier in Brabant al heel lang. Iets met de intensieve veehouderij. De staatssecretaris, de nieuwe staatssecretaris, heeft nu gezegd. Ja, dat moet anders gaan. Ja, nee, daar zijn we heel blij mee, met deze nieuwe staatssecretaris. Zowel op het gebied van natuur als, als landbouw. We hebben nu in Brabant de mogelijkheid gekregen om veel meer maatwerk te leveren. Oost-Brabant is echt vergeven van de intensieve veehouderij. Dat herkent nu ook de staatssecretaris. En armesandgronden, nou, dan, ja, dan zijn de rapen gaan. Dan krijg je dit dus. Ja, dan krijg je dit. Het is klapzand waar je eigenlijk niks mee kunt beginnen. Je moet flink bemesten. Nou ja, het flink bemesten leidt onder andere tot het verzuren van de vennen. Wat dat betreft zullen we binnen nu en de komende tien jaar echt een verandering in het landschap gaan zien. Bij de vennen en bij de boeren. Ja, als het dan ons licht wel. Ja, sneller liever nog. Ja. Ja. Dat was Johan van der Hout. En terwijl ondertussen zit Frans Kapteins, de boswachter hier van Natuurmonumenten... met zijn handen in een groen slijm. Wat is dat? Ja, dat, dat, dat zijn algen. Dat is het resultaat van de verrijking. Je ziet hier enorm veel algen. Kijk, het is een hele groene drap. En die sluit de, ja, de wateroppervlakte af, zodat de zon niet meer op de, de bodem kan schijnen. En dan gaat het steeds verder ophopen, die slip. Ja, hier wordt dit jaar begonnen. In de winter, het, is, het zijn niet alleen de boeren. Hè? Nee. Dit... Het is altijd al te makkelijk om de boeren allemaal de schuld te geven. Er zijn er ook die het goed doen. Ja, er zijn er ook die het goed doen. Want dan wil ik ja, ook wel echt zeggen. Echt op die ammoniak en die CO2 letten. Luchtwassers in de stal hebben die het wel uh, aanstaan. En, en controleren en, en weer verversen. Nee, dat gebeurt ook zeker. Want er zijn ook steeds, steeds meer mensen die snappen hoe het moet. En ook bij het ZLTO zijn er maatregelen aan, ja. zijn aan het nemen. Dus natuurlijk ook de fabrieken Ook een, een belangrijke rol. En ook natuurlijk toenemend autoverkeer. Is dat ook de verdroging? Want daar heeft het ook mee te maken. Ja, dat is weer, dat is weer het andere verhaal. Verdroging. Er is dus veel wateronttrekking geweest, hè, door, ook weer door fabrieken, door, nou ja, ook door de, zeg maar, de agrarische wereld en ook voor het drinkwater. En er zijn veel meer zeg maar, onttrekkende maatregelen geweest dan dat er gelet is op dat op sommige plekken ja, in ieder geval water tekort te begon te komen. En dat zie je dus verdroging, zie je ook toenemen. Um, hier zie je vooral dus vermesting en, en, en, en, en daardoor dat het vent groeit Maar ik denk ook dat de oppervlakte water ook heel veel minder is dan dit stukje. En dan moeten we hele bijzondere planten, soorten en ook dieren gaan missen. Maar ook vooral die prachtige parels die in het Brabantse landschap hier bij Oosterwijk liggen. Je kan langskomen, hè? de hele week, bezoekerscentrum is open. Ja, de hele week ook, behalve maandag. Nou, dan moeten ze het vandaag zonder Frans doen. <laughs> maar ja, dan hebben ze naar de radio kunnen luisteren. Prachtig uitzicht. Ja. Maar ja. pas op, voor klapshand. nog Rimmers was bij de Vennen in Brabant vanochtend. U kon hem uitgebreid horen. Uitgebreid ook John Bakker bij de ANWB, alhoewel het nu wat minder wordt. Hè? Ja hoor, Elfiel nog 30 kilometer bij elkaar. Nog wel vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Na een ongeluk bij Noodorp, 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En helemaal dicht is de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum.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 from the awesome beginning.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 Lucky. We're up all night to get lucky Hoort u Daft Punk? Een meterslang zeil dat volloopt bij overstromingen en dan zo het water keert. Dat scheelt zomaar duizend zware zandzakken. Dat is een van de innovaties die vandaag gedemonstreerd worden tijdens de officiële opening van Floodproof Holland, nieuwe proeftuin van de TU Delft. In midden-Europa begint het water inmiddels wel te dalen. Maar wie weet, voor de volgende keer. Want zandzakken, het bleek maar weer, zijn zwaar en onhandig. En verslaggever Karin Albert zag dat het een stuk sneller en efficiënter kan waterkeringen bouwen. Het is wel even zeulen, Bas Reedijk ja. van Bam. Maar uh, het werkt wel, hè? Ja, hoor, zeker. Dit is een mooie waterkering. snel te op te bouwen, degelijk. En het is een waterkering van gele, plastieke, holle bakken. Het zijn kunststofbakken, ja. En die wegen maar 8 kilo per stuk...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 Nou, niet het einde. Dit zijn alle drie uh, toepassingen die uh, op een andere manier... In een en een snellere en goedkopere manier uh, gebruikt kunnen worden. Ieder product heeft zijn eigen voordelen. Maar misschien ook nadelen? En ook nadelen. Dus uh, een aantal daarvan uh, zijn juist heel goed toepasbaar... op een dijk of een harde ondergrond. Deze boksbergers heeft het grote voordeel uh, dat ze wat hoger uh, kunnen keren. En zo heeft elk uh, zijn eigen voordeel. Maar zandzakken blijven nodig. Ik denk dat de zalmzak uh, ook nog wel een product zal zijn... wat uh, in de toekomst ook nog steeds gebruikt zal worden. Dat is Marjan Krijns en zij is van de TU Delft. De reportage was van Karen Albert. Bij tussentijdse verkiezingen in het district Lelot-et-Garonne... heeft de Parti socialist van de Franse president Hollande een nederlaag geleden. En dat heeft ook op nationaal niveau gevolgen. Correspondent Ron Linker in Parijs, goedemorgen. Ron, goedemorgen. wat ging daar mis voor hem? Ja, dit is niet zomaar een zetel, Marcel. Dit is de zetel van de Jérôme Cahuzac. Weet je nog wel, de minister die gefraudeerd had en die moest het veld ruimen. Maar hij was ook nog gewoon Kamerlid. Dat kan hier in Frankrijk met het districtenstelsel. Nou, hij had eerst gezegd, doodleuk, dat hij terug in de Kamer wilde. Daar kwam natuurlijk heel veel protest tegen en dus ja, heeft hij daarvan afgezien. Het gevolg was dat er nieuwe verkiezingen moesten worden uitgeschreven... om een vervanger te gaan aanwijzen voor de zetel van Cahuzac. Die verkiezingen waren gisteravond. En de Parti socialist van Hollande werd er al naar de eerste ronde uitgeknikkerd. Front National en de rechts-UMP hadden betere scores. En dus kan Hollande adieu zeggen tegen weer een socialistische kamerzetel. Ja, precies. Want dat is dus inderdaad het gevolg, ook op nationaal niveau. Ja, precies. Kijk, cijfermatig begint langzaam maar zeker toch een rode lijn in zicht te komen voor de socialisten. Voor hun absolute meerderheid in de Franse Assemblée Nationale. Zeg maar hun Tweede Kamer. Uh, die meerderheid die heb je als je meer dan 289 zetels hebt. Nou, toen president Hollande de verkiezingen won, had hij het tij mee... en nam hij in het Kielsof zijn partij mee. Toen hadden ze een absolute meerderheid van 298 zetels. Dus uh, een ruime meerderheid. Nou, inmiddels hebben we een handjevol tussentijdse verkiezingen gehad. Telkens verloren de socialisten. En nu hebben ze nog maar een meerderheid over van drie zetels. Op zich is er voor Hollande geen man overboord. Hij kan altijd nog rekenen op de steun van de Groenen... De linksradicalen, maar toch. Het is een serieus signaal dat de kiezer ontevreden is over hem. Nou, ja, het belooft nog wat voor gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, natuurlijk. Ja, heeft hij al gereageerd, Hollande? Ja, kijk, zijn analyse is dat de kiezer gefrustreerd is over één man. Dat is Kuizak en niet zozeer over Hollande. He, ze zijn boos over die fraude die hij gepleegd heeft en dus vlucht de kiezer in extreem rechts. Dat is de analyse van Hollande. Maar de oppositie hier, die zegt uh, het is wel degelijk een motie van wantrouwen... ook tegen het beleid van de Franse regering. Kijk naar de peilingen, dan zie je dat Hollande en de Franse regering buitengewoon impopulair blijven. Maar goed, wat de verklaring voor die nederlaag ook mogen zijn, Marcel... het einde van het liedje is dat de socialisten nu dus maar hun kiezers hebben opgeroepen... om volgend weekend met de knijper op de neus te gaan stemmen op een rechtse kandidaat. Om maar te voorkomen dat het Front Nationaal wint. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Hollande wel eens een leukere avond heeft gehad. Ja, dat denk ik ook. Ron Linker vanuit Parijs waar het uh, omweert. En daarom uh, klonk Ron wat beverig. Ja, hij niet. Maar de verbinding. Half tien. Eh, einde van het NOS Radio 1-journaal Wouter. Kubbezoek is hier al voor. Goedemorgen Nederland, Wouter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ga je uh, Marcel. doen Ja, we hebben minister Ploemen aan de telefoon vanuit Bangladesh. Ze staat daar bij die ingestorte uh, kledingfabriek. En ze is daar om met eigen ogen te zien. onder welke omstandigheden onze kleding. Wordt gemaakt. En corruptie in Mexico op het allerhoogste niveau. Een Mexicaanse gouverneur is gepakt met 400 paar schoenen, 300 pakken, 1000 <laughs> <duizend> overhemden. <laughs> en dat heeft hij allemaal bij elkaar geschopt. Maar uh, was hij met de vrachtwagen onderweg? Nou ah, ja, ik dus, ben wel benieuwd of ja. die smaak had uh, in ieder geval. Dus uh, dat zometeen bij de Karel. Gaan wij horen zo dadelijk na half tien? Eerst nu het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Hier is Jan van der Putten. De PVV vindt de frauderegeling op de Ibingal Doenschool niet eerlijk. Tweede Kamerlid Harm Beertema vindt dat gezakte leerlingen geen derde kans verdienen op de Ibingal Doenschool. Waar examens werden gestolen, moeten alle leerlingen de examens opnieuw doen. Inclusief leerlingen die een onvoldoende haalden. En wie dan zakt, heeft nog recht op een herexamen. En Beertema van de PVV vindt dat oneerlijk ten opzichte van andere leerlingen in Nederland.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 En deurwaarders hebben extreem veel moeite om schulden te innen. Ruim de helft van de dossiers van gerechtsdeurwaarders wordt gesloten... omdat het niet lukt om verhaal te halen bij wanbetalers. Dat meldt Dagblad de Stentor. Met die mensen is volgens de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders... niets meer te halen, omdat door andere partijen, zoals de Belastingdienst... al beslag is gelegd op loon of uitkering. En dat zijn de hoofdpunten. Er is informatie bij de ANWB. John Bakker, John, einde van de ochtendspit. Alhoewel op de A15 uh, blijven ja, de problemen de pro aanhouden. De problemen zitten op de A12 en op de A15. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Noodorp. Daar staat 7 kilometer file achter. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag kan beter omrijden vanaf Bodegraven. En dan omrijden via Leiden over de N11 en de A4. En de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum is bij ochtend nog altijd afgesloten na een ongeluk. En dat gaat allemaal nog wel even duren. En daarom kan verkeer vanuit Nijmegen naar Rotterdam beter omrijden vanaf knooppunt Valburg via Arnhem en Utrecht. Over de A50, de A12 en de A20. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Kurperzoek. Minister Ploemen bezoekt textielfabrieken in Bangladesh. Een agressieve klant doet het loket direct dicht. Gouverneur in Mexico shopt de lokale schatkist leeg. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanmorgen in Woudenberg. Waar dit weekend weer alpaca's gestolen zijn. De vraag is: wat moet je met een alpaca? En u kunt mij volgen op Twitter, @wKurpershoek. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland, Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... wil strikte gedragsregels bij geweld in de publieke ruimte. Heb je bijvoorbeeld een agressieve passagier in de bus... dan moet de buschauffeur direct de bus aan de kant zetten. Goedemorgen, meneer Plasterk. Goedemorgen. En wat moet die buschauffeur vervolgens gaan doen? Ja, die moet dus weten waar... en dan moet hij met zijn collega's en met zijn werkgever hebben afgesproken... waar hij de grens trekt. Dus als iemand zegt, goh, wat zit je haar gek... dan kun je nog denken van, nou, niet aardig, maar vooruit. En als iemand zegt, ik weet waar je kinderen op school gaan, ik wacht ze op... Um, dan weet je dat is bedreigend en dat hebben we afgesproken. Dat mag niet. Um, en dan moet je dus weten, als ik de bus stilzet... Uh, dan krijg ik niet aan de hand van mijn werkgever op mijn kop van... joh, je brengt de dienstregeling in de war. Maar dan is het gewoon normaal, dan is het volgens de afspraak. En dan moet je weten dat als er dan de, politie, dat de politie wordt gebeld... dat de aangifte wordt gedaan en dat er ook wat mee met die aangifte gebeurt. Met andere woorden, een brutale passagier... of echt een passagier die de grenzen overschrijdt... moet direct voelen wat het gevolg is van zo'n uh, zo daad. Ja, mensen die publieke taken verrichten, dus een buschauffeur of iemand als er een loket of een ambulance medewerker of, of het kan ook een ambtenaar zijn, een gemeenteraadslid, die moeten gewoon weten waar de grenzen liggen en die moeten ook zeker weten dat als er iets gebeurt wat er overheen gaat, dat ze steun krijgen als ze die grenzen ook trekken. Waarom komt u nu met dit voorstel? Is het zo erg inmiddels? Nou ja, we zijn, ik, ik heb onlangs het gesprek gehad met burgemeesters, gemeenteraadsleden en bedhouders over dit onderwerp. Het is een onderdeel van een groter programma waar we al mee bezig zijn. Uh, wat we dan aanduiden als veilige publieke taken. Hè. Dus het hele programma om iedereen die in die publieke sector dingen doet... om te zorgen dat hij gewoon veilig zijn werk kan doen. Um, en als onderdeel daarvan heb ik, nu, heb ik het nu gezegd. Is de kans toch ook niet groot dat er willekeur gaat optreden? De ene chauffeur is wellicht wat gevoeliger dan de ander, Of iemand die achter een loket zit op een gemeentehuis... Dus de een doet wel het loket dicht en de ander niet? Ja, maar die, die kans wordt juist kleiner als je gewoon met elkaar afspreekt... en met je werkgever erbij afspreekt. Um, je kunt er zelfs op oefenen. Weet je, je kunt gewoon zeggen, wat laten nou we nou eens met elkaar erover hebben? Wat vinden we normaal? Wat vinden we niet normaal? En wat vinden we dat echt niet kan en dat we ook niet moeten accepteren? En dan kun je dat gewoon uh, doornemen. Ja, uh, wij begrijpen uit de cijfers dat er steeds meer aangiftes uh, zijn van geweld. Ook tegen ja. uh, uh, politie bijvoorbeeld, brandweerambulances. Uh, mensen op gemeentehuizen. Dat is een trend ondanks dat strengere veiligheidsbeleid dat ook al jaren uh, uh, gebruikt wordt. Uh, wat zegt dat over, over, over ja, de samenleving wat u betreft? Ja, het is aan de ene kant natuurlijk slecht nieuws. Het kan voor een deeltje, dat weet ik maar de optimisten, ook nog wel wat goeds in zich hebben. Namelijk dat mensen het niet meer pikken. Dus dat mensen voorheen geen aangifte deden. En dat ze tegenwoordig meer een bewustzijn hebben van ja, dit, dit moet je helemaal niet accepteren. En, en we gaan er werk van maken. Dus soms moet het even zichtbaar worden... Uh, voordat het dan uh, beter wordt. Maar ja, wat het uiteindelijk zegt, ja, dat is dat mensen op een niet normale manier met, met, met gezagstragers ook omgaan. Uh... Het respect is volledig weg. Nou, te veel weg. Er zijn natuurlijk veel mensen, een hoop hele fatsoenlijke mensen in het land, maar het gebeurt te vaak dat iemand die, die, die een, een zonder treinkaartje of hè, iets klopt die zijn zin niet krijgt bij een loket, denkt: van nou, oh, dat zullen we nog wel eens even zien. En dan tekeer gaat op een manier dat je denkt: dat kan niet. Als je wat gedetailleerder kijkt, soms naar een aantal van die zaken waarbij geweld is gebruikt... dan hoor je van de personen die dat geweld hebben gebruikt... dat ze ook wel eens te onheusbejegend zijn door bijvoorbeeld zo'n gemeenteambtenaar... of een buschauffeur en een grote mond hebben gekregen... omdat ze niet te snel instapt of anderszins. Dus het is aan twee kanten een verhaal, lijkt het soms te zijn. Ja, dat zullen mensen gauw zeggen... Uh... Mijn ervaring mee is dat de meeste mensen juist in dit soort publieke functies ook getraind zijn op het omgaan met, met, uh, met agressie en juist een dempende werking hebben. De Treinconducteurs en zo, die komen natuurlijk veel mensen tegen. Dat als ze zeggen, haal je voeten van de bank of waarom heeft u geen kaartje. Die dan een grote scheur krijgen en die dan licht op ontvlambaar zijn. En mensen zijn over het algemeen heel erg goed om dat juist te dempen. Uh, dus nee, ik vind niet dat je de verantwoordelijkheid uh, aan die kant moet leggen. Nee, mensen van... moeten gewoon accepteren dat kijk als er een parkeerwachter komt en die geeft je een bon, ja, dat, dat, daar ben je niet blij mee. Maar je moet toch snappen dat het wel goed is dat iemand parkeerbeleid handhaaft. En dat geldt ook ja, als, je, als je een loketje zin niet krijgt of, of iets anders. ja Dat is soms jammer, uh, maar geen reden om agressief te worden. Snelrecht, is dat nog een oplossing om verder uit te zoeken? Met andere woorden, je bent agressief geweest en je staat s'avonds voor de rechter? Ja, daar is justitie ook mee bezig en, en sociale zaken kijkt ook om mensen die, die, die bij herhaling agressief zijn um, en die met een uitkering bezig zijn om te zeggen ja op een gegeven moment verlies je die uitkering of het recht op die uitkering. Wanneer je elke keer diegene agressief behandelt die daarmee bezig is. Dus we zijn op diverse terreinen bezig om, om die grenzen te stellen. Minister Plasserk van Binnenlandse Zaken, dank u wel. Because my heart is true You see, I'm a poor man, son, can't give her the things that money can buy, but I never, never, never make my baby. Jonge Stevie Wonder in 1966 met uptight. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels dat u in het bijzonder interesseert. ProRail gaat 600 kilometer hek langs het Nederlandse spoor plaatsen. En dat doen ze om te voorkomen dat mensen langs de treinbaan kunnen lopen. Hoeveel kilometer spoor ligt er eigenlijk in Nederland? Evert-Jan de Roy van het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft het antwoord. Dat lijkt een hele eenvoudige vraag, maar die is helemaal niet zo eenvoudig uh, te beantwoorden. Want het is maar hoe je het bekijkt. Ik denk dat we, en dat is zeg maar eind 2008, hadden we iets meer dan 2800 kilometer spoorlijn liggen. Maar uh, ProRail heeft uh, ongeveer 6800 kilometer spoorlijn in onderhoud. En dat heeft ermee te maken dat... Uh, ja, of je kijkt of het een enkel spoor is. Soms ligt het dubbel spoor, soms zelfs vier dubbel Dus als je al die enkele sporen bij elkaar optelt, dan kom je aan bijna 7000 kilometer. Je kunt niet op alle plekken een hek neerzetten. Dus ze zullen het doen op plekken die daar het meest geschikt voor zijn en waar de meeste incidenten plaatsvinden. Evert-Jan de Rooy van het Spoorwegmuseum over al die hekken die langs het Nederlandse spoor geplaatst gaan worden. Heeft u een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Woudenberg. Sander Bartling. Zo joh, doe je bek eens open. Ja, zeg eens wat. Nou... Veel is het niet. Verder dan een beetje gegnuif komt hij niet. Wat maken ze voor geluid eigenlijk? Uh, ze hummen. Het is een soort van... Uh, mm, mm. Meer is het niet. Alsof ze erover nadenken, wat is ons nu toch weer overkomen? Ja, precies. Ja. Even voorstellen. Dat is Wiebel, hè? Ja. En Wiebel lijkt een beetje op een lama, maar ze is iets kleiner. Ze is dan ook een alpaca, moet ja. ik zeggen. Hè? Ja. Uh, spugen ze ook als lama's als ze boos zijn? Uh, ze kunnen spugen. Inderdaad, als ze boos zijn of als ze in het nauw gedreven uh, worden. Uh, het, het is meer een sproeisel. Het is niet echt zo'n zo roggel, okay. zeg maar. Maar ja. grote kans dus dat die dieven ook ongespuugd zijn tijdens een roof. De kans is groot. Ja, er zat één merrie bij die, die draagt ook. En uh, als je die vastpakt, tuft ze altijd. Dus uh, dat vermoed ik wel. ja. Dat zegt Petra Kleinveld. Uh, afgelopen weekend is het gebeurd. Hè? U had er veertien alpaka's en toen u wakker werd, waren er nog negen. Wat dacht u ja. toen? Uh, ik dacht, wij zijn de volgende. Want vorige week zijn er ook al uh, zes gestolen. In Zelhem. En uh, ik wist eigenlijk meteen dat het om diefstal ging. Ja. Want er uh, uh, is nog een klein drama, moet ik erbij vermelden. Uh, zij hier, hè, uh, hoe heet ze ook alweer? Dat is Demi. Die is moeder en die heeft een jong van nog geen twee weken oud. Uh, twee weken oud, ja. Ja, ja. En die kan niet zonder uh, uh, de moedermelk dus. Uh, uh, die heeft een kleine kans tot, uh, tot overleven, ja. ja. Okay. Hoe zijn de dieven te werk gegaan? Uh, ze hebben uh, de heining verplaatst uh, uh, met prikpaaltjes. En dat hebben ze naar achter het land getrokken. En daar hebben ze ze, denk ik, in een, in een hoek gedreven. En daar hebben ze de zesde pakken gekregen. Waarvan er gelukkig eentje los is weten te komen. En uh, ja, ingeladen. Ja. is met touwen om de nek geknoopt en... Uh, Zes verzameld en ingeladen, ja. Maar het zijn grote beesten. Het is niet de eerste keer dat alpakaas gestolen worden. Hè? Anderhalve week geleden in Zelhem, eerder dit jaar in Ols. Die dieren zijn teruggekomen in Laren. Laren het lijkt wel een trend. Waarom zijn die dieren zo gewild? Uh, ja, voor de hobby puur eigenlijk, ja. ja. Dus en, er valt uh, niet heel veel geld mee te verdienen. Of zijn die beesten zelf geld waard? De beestjes zijn zelf wel wat geld waard, ja. ja. Uh, maar hoe, hoe verhandel je ze dan? Ik zei al, ze zijn groot, ze vallen op, ze maken geluid. Uh, ja, dat klopt. Ik verwacht ook niet dat ze in Nederland verkocht worden. Want dan uh, heb ik ze heel snel terug. Want uh, het alpaca-wereldje is redelijk klein. Dus ik, ik vermoed zelf dat ze naar het buitenland uh, gaan. Mag de dief dan in het holst van de nacht wat u betreft terugkomen om die kleine terug te brengen? Dat mag zeker. Of zijn moeder op te halen. Want dan heeft hij nog kans. Of hebt u toch liever niet dat ze nog terugkomen? Liever niet. Want uh, ik slaap al twee nachten niet. Dus... Uh... Maar ja, laat ze dan het jong terugbrengen. Ja. Dank je wel sterkte. Een reportage van Sander Bartling was dat vanuit Woudenberg. Zometeen Mexicaanse gouverneur shopt de lokale schatkist helemaal leeg. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1994. In Amerika is het op deze dag in 1994... de achtervolging van O.J. Simpson. Die is live op televisie te volgen, die achtervolging. De merken voetbalspeler werd verdacht van de moord op zijn vrouw. Na een lange strafzaak werd hij vrijgesproken... maar in een civielrechtelijke zaak uiteindelijk toch schuldig bevonden. Bernard Hammelburg was destijds... In de Verenigde Staten en is nu buitenland commentator bij BNR. Bob, we are witnessing tonight een moderne tragedie en drama van Shakespearean proportion being played out live on televisie. Dus die hele langzaam rijdende auto op de grote weg met die helikopter die erboven hing en dat helemaal volgde. En ik denk dat binnen een kwartier iedereen die niet ergens onderweg was of dus iedereen die ergens beschikbaar, beschikbaarheid had over een televisietoestel die ging kijken en het ging ook als een lopend vuurtje iedereen die iedereen belde van je moet nu de televisie aanzetten want er gebeurt nu zoiets ongelooflijks dus dus een, een, een groot deel van Amerika dus echt tientallen miljoenen mensen die hebben naar die voortkruipende auto met die, die achtervolging gekeken en dat was ja bijna surrealistisch. You can probably believe this in our modern popular television culture. People are going to the freeway, parking their cars and waving at O.J. We're told as they drive by. Look at all the cars on this next bridge, man. Het interessante is dat die Amerikaanse nieuwsbedrijven meestal een eigen helikopter hebben. Dus die kunnen dat dan ook zelf allemaal doen. Maar op deze manier en van deze omvang en in zo'n zaak. Dat was echt het unicum. Ik denk dat uh, er ook wel mensen zijn geweest die dachten dat hij echt een einde aan zijn leven wilde maken. Maar ik denk dat de meerderheid dat niet geloofde of er niet eens over nadacht. Please, just toss it out. You're scared everybody, man. Your kids need you. I'm very scared about it, my kid. Listen, no, we're not going to say goodbye to your kids. You're going to see them again. You want to see them again. Please, you're scared us, you're scared them. Er zijn veel mensen die je liefden. Don't throw it all away. Don't throw it all away. Can't make this? Oh, yes, you can. Yes, you can. You got your whole family out there. I can't. Don't throw this away. Maar vooral en in de eerste plaats sensatie. Want dat was het natuurlijk. Don't do it, O.J. It's gonna work itself out. Zeker, er stonden inderdaad duizenden mensen langs de hoek om dat te zien langskomen. En ze hadden alle tijd, want... Dat is zo fantastisch. Uh, die man had dus na alle waarschijnlijkheid een moord op zich geweten. Maar hij hield zich keur aan de verkeersregels. Dus hij reed bijvoorbeeld nergens te hard. Dus, dat was ook wel zoiets iets bizars. Die man die er niet weg. Die reed op zijn dooie akkertje. Met, die, uh, met dat enorme gevolg en dat publiek erlangs. Ja, nogmaals, het was, het was echt surrealistisch. Don't throw it all away. You make it? Oh, yes you can. Yes you can. You got your whole family uh, en dat vertelde oud Amerika correspondent Bernard Hammelburg. Vleugd van Michel Delpech En wij gaan verder met corruptie in Mexico. Toen Andrés Granier aftrad als de gouverneur van de Mexicaanse deelstaat Tabasco... was de lokale schatkist zo goed als leeg. Maar hij had wel 400 paar merkschoenen in zijn kast staan. Edwin Timmer, correspondent in Mexico. Goedemorgen. Goedemorgen. 400 paar schoenen, allemaal betaald uit die schatkist. Ja, deze Granier lijkt eigenlijk alles bij elkaar te hebben gestolen... in de afgelopen zes jaar... Toen zijn, zijn opvolger hè, van de andere partij eind vorig jaar het regeringsgebouw betrok. Ja, toen bleek die schatkist inderdaad zo goed als leeg. En op, alleen al in het potje van de volksgezondheid zou meer dan een miljard euro missen. En uh, ja, sinds zijn aftreden kwam ook naar buiten dat hij tegenover vrienden al eens een pochte hoor. Over inkopen doen in Miami of bij Beverly Hills. En dat hij wel 400 paar schoenen, 300 pakken en misschien wel 1000 overhemden zou hebben. En dat verdeeld over zijn 13 huizen. De man zag er ongetwijfeld heel goed uit. Ja, uitstekend. En dat is ook nog allemaal verdeeld aangetroffen in, lees ik hier, 13 huizen? Ja, ja nou ja, de man uh, had inderdaad wel iets meer dan één huisje om zijn uh, mooie garderobe in uh, onder te brengen, ja. Ja, hij is zes jaar gouverneur geweest. Heeft nooit iemand eens gezegd van... tchol, dat zijn wel heel veel pakken, schoenen, huizen enzovoort? Nou... Weet je wat dat is? In Tabasco is eigenlijk decennia lang de PRI, de voormalige Mexicaanse staatspartij, aan de macht geweest. En iedereen vermoedde wel dat deze gouverneurs, dus niet alleen hij, maar ook zijn voorgangers hun positie misbruikten. Maar eigenlijk werd elke misdraging gedekt door dienstopvolger, omdat die vervolgens zelf ook kon graaien. Maar nu eindelijk een andere partij, dus de linkse PRD, de macht heeft. Ja, nu ligt ineens alles op straat. Hoe verdedigt deze uh, ex-gouverneur de inhoud van die kledingskast om, en breder zijn, zijn corruptie? Nou, als het gaat om al die kleding, uh, dan, zegt, dan, dan haast hij zich te zeggen uh, dat het eigenlijk ging om wat dronkenmanspraat. Hij zou een slokje te veel op hebben gehad toen hij sprak over duizend overhemden. En in werkelijkheid zouden zijn vrouw en hij echt behoorlijk sober leven. Het grappige is wel dat heel veel Mexicaanse kranten deze dagen echt de metamorfose van Granier ook nog eens in beeld brengen. Dus zes jaar geleden in matig sluitende confectie pakken. Ja. En daarna merkpakken, merkbrillen en merk schoenen. Ja, in, in Mexico laten ze toch ook altijd onmiddellijk televisiecamera's toe in zo'n huis? Met andere woorden, heb je al beelden gezien van die overvolle kledingkasten en. Nou, niet zozeer van die kasten, maar dus wel van die van die echte, die, die prachtige pakken inderdaad, waar die mee liep. Dat was, dat was, dat was echt wel, wel, wel heel heel overduidelijk. Dat, dat, was niet, uh, nou ja, dat was niet bij de HEMA gehaald, om het maar zo te zeggen. Nee, en het treurige is natuurlijk dat wij in de rest van de wereld al zo'n beeld hebben van Mexico. Een en al corruptie. Op alle niveaus. Ja, heel vaak wordt er natuurlijk ook gelijk de link gelegd met drugs. Hè? En dat is eigenlijk in, deze, in dit geval niet niet zo. Het Openbaar Ministerie heeft er wel redelijk door hoe Garnier dan zeg maar, de federale fondsen, dus zeg maar het geld wat hij vanuit Mexico stad kreeg en wat bedoeld was voor wegen, voor volksgezondheid, andere infrastructuur, dat werd gewoon cash opgehaald bij de verschillende banken. En, uh, maar de geruchten dat hij ook nog links had met de drugsmafia... die zijn er eigenlijk dit keer niet. Dat was wel zo trouwens bij zijn, eer, bij zijn, op, bij zijn voorgangers. Want die zouden bijvoorbeeld ook wit witgewassen hebben door er verkiezingen mee te Nee, ja, Maar uitzonderlijk is het allemaal niet? Nee, dat klopt. Uh, ja, alleen maken sommige politici het hier wel heel bont... Uh, andere gouverneurs van het PRI uit het noorden die zijn inderdaad ook betrokken geweest bij miljardenfraudes. Ook die worden wel inderdaad verdacht van het direct bijstaan van de drugsmafia. Ja, en tot slot, waar is de man nu? Uh, de man is op dit moment in het ziekenhuis. Uh, hij was eerst gevlucht naar Miami samen met zijn vrouw, want ja, hij zag kennelijk de Bijbel hangen. Uh, maar vorige week is hij teruggekomen naar Mexico om zich eindelijk echt te verdedigen. En uh, alleen ja, inmiddels is hij toch uh, al opgenomen met hartklachten in het ziekenhuis. Ja, want kennelijk uh, kan hij het er ook niet allemaal aan. Edwin Timmer, correspondent in Mexico, dankjewel. Na tien uur gaan wij van de Caro verder met minister Ploemen. Zij is op dit moment in Bangladesh en bezoekt daar textielfabrieken. En ook nog het ochtendtumeur van Hans Beum. Dus dat zometeen bij de KRO. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet. Langs. Twitter. Kranten. Radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Het is nu uitgestorven hier. Het is uitgestorven, maar het, is... Dat, het gaat spoken straks. We noemen dat wel eens de hel van Deventer. Ik had geen zin meer om op te staan alsof alle basis onder mij vandaag geslagen was. En de show must go on. Ze misleiden je niet. Als je het goed leest, dan lees je echt. Ik ga nu meedoen, ik zit eraan vast. Maar toch. We hoeven niet door een radioprogramma over te praten. Maar nu doe je het goed. Tenminste, dat vind ik. De Gids.fm. Straks tussen 11 en 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Weet u, mijn zoon beheert mijn bankrekening.